Harnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk is sinds middernacht geen lid meer van de Europese Unie. Het moment van de Brexit werd bij het parlementsgebouw in Londen gevierd door duizenden mensen. Eerder op de avond was er een mars van mensen die bij het referendum in 2016 voor het EU-lidmaatschap hadden gestemd. Premier Johnson zei in een speech dat de Britten nu de kracht van zelfstandig denken en handelen gaan ontdekken en dat er volop kansen liggen. In zijn toespraak stond hij ook stil bij de mensen die tegen de Brexit zijn. Er komt nu een overgangsperiode van elf maanden. Voor het eind van het jaar moeten de Britten met de EU overeenstemming hebben bereikt over een handelsakkoord. De Amerikaanse Senaat heeft tegen het oproepen van getuigen gestemd in het afzettingsproces tegen president Trump. Om meer getuigen te kunnen ondervragen had de democratische minderheid steun nodig van een aantal republikeinen. Die leek er eerder te komen, maar een van hen zei afgelopen dag dat hij daar toch niet voor voelt. De kans is groot dat de Senaat nu snel stemt over de aanklachten tegen Trump. Zeer waarschijnlijk wordt hij niet schuldig verklaard. De Democraten beschuldigen Trump van machtsmisbruik voor politiek gewin... en tegenwerking van het onderzoek ernaar. Het UMC Utrecht wil kinderen met de zeldzame spierziekte SMA... laten behandelen met de nog niet goedgekeurd medicijn. Het ziekenhuis heeft daarvoor een verzoek ingediend bij de inspectie. Het medicijn tegen SMA is nu alleen nog maar goedgekeurd in de VS... De fabrikant van het medicijn van bijna 2 miljoen euro liet vorig jaar weten dat het middel wereldwijd wordt verloot onder 100 kinderen. Door de aanvraag van het Utrechtse ziekenhuis kunnen Nederlandse ouders nu ook meedoen aan de loting. Het weer. Vannacht blijft het regenachtig bij minimaal 10 graden. Overdag bijna overal eerst regen, later op de meeste plaatsen droog met in de middag in het westen ook kans op wat zon. Het blijft zacht met maximaal rond 11 graden. Pas vanaf dinsdag wordt het wat kouder en minder nat. Dit was het je nou? Zin in Zandvoort Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. This is Resident with Arnan Casanio. Arnan Casanio in the mix. In the mix. Every week, new music from around the world. Antonio.com Can't